De burgemeester van Terschelling noemt het nog te vroeg om conclusies te trekken over het ongeluk van gisteren met de snelboot en de watertaxi. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Een twaalfjarig kind en een volwassen man worden nog vermist. In het gemeentehuis van Terschelling is vanmorgen een bijeenkomst voor inwoners en andere betrokkenen. De watertaxi is naar Hardingen gebracht voor onderzoek. Uitgegevens van scheepvaartnavigatiewebsite MarineTraffic.com blijkt dat de snelboot en de watertaxi harder voeren dan is toegestaan. De plannen om vijf tot 600 boeren uit te kopen... om de stikstofuitstoot terug te brengen zijn onvoldoende. Er kunnen nog steeds geen wegen en woningen worden gebouwd. Dat meldt het Financiële Dagblad na onderzoek van het plan van stikstofbemiddelaar Remkes. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan... om 7 keer zoveel boeren uit te kopen...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 Het weer, veel zon, in het westen wat meer bewolking en een enkele bui. Een matige zuidenwind en het wordt 17 tot 19 graden. Morgen eerst zon, later buien en dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Doden en vermisten na een aanvaring tussen een watertaxi en de snelboot voor de kust van Terschelling. Ja, maf ja, ik ben pas geleden ben nog in Terschelling geweest, hoewel dat voelt pas geleden. En dan zie je dat je denkt: van ja, ik vond het op de boot ook een beetje apart, een beetje spannend. Maar ja, er gebeurt niet zo vaak zo'n bootongeluk en. Nou, ik kan wel in het pas geleden nog. Was het ook niet echt zo'n taxi, twee taxis tegen elkaar aan botsten. En dat de ene taxi, de andere taxi boven water trok. En dat er zo weer mensen uitkwamen, staat er staat me ook iets van bij. Oh. Dat was in Rotterdam volgens mij toen. Nog, dit was op Terschelling en twee mensen zijn nog steeds vermist. Het is uh, vrij heftig. We hopen ja, dat uh, ze een beetje kunnen verwerken. Allemaal. Ben je was op Terschelling geweest? Ja, zeker, zeker. Maar het is wel lang geleden al hoor. Okay. Dus, uh, maar Oké. Uh, mijn, mijn zus en uh, mijn zwager gingen altijd met de kinderen ieder jaar. Okay. En die man had een. Uh, uh, zo'n uh, gratis vliegen iets, want hij werkte bij de KLM, maar ze ieder jaar gingen ze naar Terschelling. heel bijzonder. Kijk, dat doe je het goed. Hè? Ja, hij wilde, je hij zelf... wilde gewoon zijn uh, voetafdruk een beetje klein houden. Ja, denk ik, ik vlieg al zo vaak, dan verdien ik mijn geld mee en dan moet ik ja. het eigenlijk compenseren, dan ga ik gewoon naar Terschelling. Ja, ja, Met de ja. roeiboot ook, hè? niet met die boot. Nee. Nou goed, de... ja, ik heb ook wel in zo'n uh, hoevenkracht gezeten toen, daar heen en weer. Oké. Okay. Dat was het ook een tijd, dat was het helemaal, weet je wel? Ja ja, ja, ja. ja. Nou goed, ja, als er op zo'n boot wat gebeurt, is dat meteen dramatisch ook, hè? Gewoon. En ze ja. hadden een korte route gevaren. En die korte route was niet verlicht of zoiets. En dat hadden ze wel aangevraagd, want die korte route voerden ze niet zo vaak. En nu gingen ze dat vaker doen, om ook energie te besparen. Heel mooi natuurlijk. Maar die licht hadden ze nog niet aangepast. Ja, kut. Gaat meteen fout dan ook. Ja, maar wat was precies de toedracht van ongeluk? Hadden ze een. een uh... Een aanvaring? Een aanvaring. Okay. De, de veerboot met een, uh, een taxi. En die taxi is ondergaan en die veerboot kwam nog wel aan. Wel een beetje gehavend. En mensen aan boord waren echt geschokt. Wat, wat was er die klap nou gewoon in één keer? En, uh, normaal namens een andere route, maar nu namens een korte route. En ja, blijkbaar was ja, die Die watertaxi kwam niet gezien. Nee, blijkbaar. Die zijn, nee, op... ja, ja. Ja, ja, ja. Die zijn snel. Wat Dat is jou bijgebleven afgelopen week? Uh, wat mij wel bijgebleven is, is op zich de... Uh, hij zag rond die, die documentaire van uh, de familie H. De familie H? Hazus. Hazus, ja. Dat, oh. ja, dat ik... je dan uh, die, uh, onze grote vriendin Angela. Oh ja! Dat die weer overal is geweest om te vertellen hoe, uh, hoe, hoe, hoeveel uh, informatie erover is gedaan en zo. Ja, en Ik was dat... denk van, oké, okay, daar is ze weer. Ja, twee haastjes ja. die dan uh, voor zijn optreden... helemaal bidt tot, uh, tot zijn vader. En ja. Niet tot Allah of tot God, maar tot zijn vader. Nou ja, mag dat wel. Staat het ja. ook ergens in een boek wat je moet doen? Nou goed, hij schijnt een beetje te veel drugs te gebruiken. En alcohol, uh, maar waar door misschien met je van pad, of vind. Paranoia. Paranoïe. Ja, ik hoop dat die man van al loskomt. Volgens mij is het een sympathieke kerel. Ja, ja hij lijkt ja. me ook wel sympathiek. Maar het is, ze zeggen altijd, het zijn sterke benen... die de wilde kunnen dragen. Ja, je en als denkt... jij continu in het middelpunt van de belangstelling staat... en je hoeft voor de rest nergens aan te denken... het is ja? het misschien ook wel eens goed... Of als je gewoon je dagelijkse beslommeringen maar hebt van... Ik moet zelf mijn kleren klaarleggen en ik moet dit en ik moet dat. Ja. Je gaat veel te, veel te diep denken. Het gaat gewoon, gast, even serieus. Het gaat om een paar liedjes op het toneel te zingen. Ja. We staan er vaak ook nog mensen in het publiek... staan gewoon een beetje met elkaar te babbelen. Die krijgen de helft mee. Oh, wel leuk, ja. ja. heb je het laatst nog gehoord? En die zitten gewoon te babbelen door je optreden. Dus maak je er niet zo druk om. Ja, ja. maakt hij zich daar heel druk om? Ja, maakt omdat hij zich heel druk om. Ja, hij vond het optreden dus ook helemaal niet leuk. Nee. nee. Nee, dat was heel veel spanning gewoon. Ja, nou, ik geloof, ja, ja dat is zijn vader ook. Dat was altijd, dat bloednerveus altijd. Ik heb toen die tijd die documentaire over zijn ja. vader gezien. Ja, ja, ja. En die ja. echt die scheet zeven kleuren. Voordat hij de, de, de Nederland moest. Iedere het is keer. gewoon leiden, gewoon. Ja, hij, ik heb zijn vader wel zien hoor. Toen in de Oké. Okay. Hij, hij trad toen op in, uh, in Zandvoort. En hij had dan naast het steekje. Van, uh, vanaf het uh, uh, gastheidsplein naar, naar het centrum. Daar had je dus uh, een, een uh, Laubertz. Een hele mooie koe. Oké. Okay. Daar trad hij toen op. Dat trad hij op. Ja. Ja. Het grappige is, toen was het een beetje goedkoop en weet je om daarheen te gaan en nu is het cultuur geworden Ja, als ik een liedje van hem hoor, ja? hij <coughs> heeft toch wel een echt een geschoolde stem inmiddels, dat merkte je wel. Ja. ja, dat denk dus, ik ook. Uh, ja, maar ja. Uh, nee, nee. Wat een nee, nee, nee, sorry, dat knopje had ik niet in moeten drukken, sorry, mijn excuus. Het gaat er nergens over. Uh, nee, goed, zijn eigen smaak, dat moet ik wel respecteren, vind ik, moeilijk. vind ik moeilijk, vind ik moeilijk. Goed, straks onder andere Zandkortseweg, een stukje schudderus en waar winst, een goud van oudslaatje, Kom ze weer tegen. De Elwins, stuck in the middle. Take me off your chest now, you know I passed with the 91, you're making a mistake. Van de Elwins. En ze komen uit vandaar. Keswick. Keswick komen ze vandaan. Goed. Met onder andere Matthew Sweeney. Ja, leuke naam. Hier heeft men het Fijn. Straks onder andere nu op plaat van Stone. Het is ook een beetje stoner muziek ook gewoon. Dat is ook wel weer leuk. Komt langzaam weer een beetje terug dat zwaarmoedige, depressieve muziek. Het is de tijd ook voor. Hè? Ja, ja dat is het taal, donker. die muziek van die zeurderige stemmen zijn klaar. Het wordt gewoon weer van die boze mannenmuziek. muziek. Dat moet gewoon terug op de radio. Ben ik helemaal voor. Ja, komt kom dat ik een keer in, de, in de jaren 80 en de jaren 90 ben groot geworden. Mm. Ben groot geworden. Ja, ik ben heel groot. Nee, nou, ja, nee. Wat? 90 moet je een beetje niet meetellen. Ik denk dat jouw meeste invloed toch wel de jaren... De, de, de jaren zeventig zijn geweest. Hè? Want het is echt altijd van... tussen je vijf en je vijftiende word je het meest performt. Ja, maar de wel... muziek en zo. Dat is toch echt wel bij jou dan uh, van uh, zeventig tot tachtig. Nee, eigenlijk toch niet. Nee? Nee, omdat ik in de jaren negentig... gewoon op een gegeven moment een switch maakte. Ik was vroeger echt een disco freak, Echt een frieke disco. Niet een uh, Relike My Fire of dat soort dingen. Allemaal maar gewoon echt wat on the ground. Op een gegeven moment dacht ik... Hé, hey, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Wauw man, dat is gewoon echt van die lekkere boze mannen. Dat vond ik leuker. En toen ben ik gezwitsdagd in de jaren negentig... naar uh, dat echt lekkere zwaarmoedige kutmuziek zeiden mensen. Kom, Jezus, laat Wilkom maar geen plaatjes draaien nee. nee de feestjes. Want dan gaat iedereen naar huis. <laughs> ik hoop dat ze thuis aankomen. Dat is altijd nog even de vraag. Ja, ja laten ja. we, we, we niet die watertaxi nemen. Dat zou ik zeker Toch? niet doen. Nou, wel weer hoop. we over dat water ook. hè? We zijn het natuurlijk gevonden... Dat, uh, die uh, begeleidster en uh, dat ja. meisje. Ik ben de naam even... en Sanne. Ja, zo is het geloof ja. ik, ja. Ja. en Ze hebben ja, een hele mooie foto nog... voor dat uh, van onze aarde verdwenen. Maar ja het is wel heel gênant dat je dan nou gewoon daar in die bocht... net voor die vlangen heel vlak langs... gewoon het water ingereden. Op de drukste punt van Nederland bijna. En niemand heeft je gezien ja. gewoon. Bizar. Ik hoop dat daar nog wat duidelijkheid over komt. ja. Maar dus er zullen we nog wel even naar uh, zoeken. Ik vind ja, het wel, een beetje, dat is wel grappig. We hadden net een beetje de discussie dat, dat ik dan wel eens zeg van... Goh, uh, de media pakt eruit waarmee ze het meeste furoren kunnen maken. En, ja, natuurlijk. En, en dan heb ik inderdaad van... Uh, er is zo'n enorme lijst met missing persons... of missing persons met die met z'n op vakantie zijn of wat dan ook. Yeah. En dit is dan echt zo gebeurd. Hup, groepen op uh, het been, allemaal aan zoeken. En dan denk ik van, moeten die cold cases... moeten we ook wat meer mee doen eigenlijk. Ja, maar goed, daar hadden we Peter ja. R. Vies voor, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, nou doet die dochter gelukkig wat. Ja, zeker. Bevlogen. Dus, uh, bevlogen Leuk, mijn ook hoor. Zeker. En ik wil jullie losen, Peter, gewoon dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Zulke bevlogen kinderen. Ja. Nou, dat zijn geen kinderen meer, dus ik volwassen mensen. Cooler. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja, dat ja is zeker. Ja. Waar. Goed. Zeker weten. Nou goed, wat hebben we al wat rare berichten? Ja, ik denk, jij hebt bent, bent ook van de spijkerbroek. Hè? Ja, er is nu in Amerika, in Colorado, is er een, uh, een spijkerbroek onder de hamer gegaan voor een recordbedrag van 76.000 van dollar. En dat ging om een spijkerbrief van, van Levi's uit 1880. Oh, één van de om eerste dagen. Om goed te blijven. Ja. ja. Hij werd in een verlaten mijnschaf in het westen van de Verenigde Staten gevonden. Oh, ja, daar werd het gebruikt natuurlijk. Ja. ja. En ze werden veel gedragen door mijnwerkers. En de broeken werden toen nog gezien als werkkleding. Want de stof kon al tegen een stootje. Ja. Dat kan je wel stellen natuurlijk. Ja, bizar. Dus uh, ja, ik vind het wel leuk. En ik uh, kan me ook heel goed voorstellen dat Levi's nu zegt. van... Oh, ik ga nog meer reclame hiermee maken. Want het is nu wel een wij bewezen nou, dat het een erfstuk kan worden, mijn spijkerbroeken. Ja, want ja. kijk, laat die foto's zien. Want het is ook zo, echt zo'n broek met allemaal prut erop. En ga, ze gaan natuurlijk. Ja, ja zo'n broek gaan ze opnieuw uitbrengen. Dat soort broeken heb je trouwens al met vlekken en met gaten. Met gaten, ja. Met gaten, echt een. Ik dat zag dus laatst ook een foto van een broek. En het was dus eigenlijk alleen maar bijna de, de, de zijstiksels. En, uh, en de gulp en zo. En voor de rest was er niks. Nee. Dat was dan uh, te koop voor uh, 300 euro of zo. Ja, dat is echt. Dat zijn echt de nieuwe kleren van de keizer. Weet <laughs> ja. je nog, dat sprookje. Maar er zijn echt mensen mee aan het werk geweest. Gewoon een kunstwerk. Iemand met een slijptol of met, een, uh, met een, een borstelmachine en met een... Ja. Uh, ja, iets met een tol en ze hebben die hele boek bewerkt. Het is gewoon een kunstwerkje. En het, ja, ik denk, het, het ik gaat moet het wel eens zeggen... doen met je tijd, denk ik dan weer. Maar het is wel een lastig fietsen hoor, want je knie komt er elke keer Ik kom je komt er elke keer vast te zitten. Oh, ja. knie... En je ziet sommige mensen fietsen ook, die houden die dan zo maar een beetje omhoog. Want ja, het moet er wel hip uitzien. Nou, dat ziet ja. er niet hip uit, hoor ik maar oh, ja. zeggen. Ja, dan zeggen ze ook wel eens van ja, je hoort van die uh, verhaal dat misschien wel de koudste winter ooit wordt. Nee hoor. Maar, uh, Maakt niet uit. Weer niet. Maar uh, je, je, echt, je krijgt dan stukken bevroren huid. Ja. Nee, dat doe ik er wel een panty onder, maar die broek is gewoon, die moet aan. Ja, en ik, die kan ik heb het idee van, is dit zo gat? En ik doe, hij moet weg. Ik, ik kan me herinneren dat ik in de jaren 80, eind jaren 80, hoogwaterbroeken had je doen. Hoogwaterbroeken met gimpjes eronder. En dan zat ik op zo'n uh, poeg, of een uh, Peugeot SP, was dat? daar zat ik op. En dan zet je met je benen omhoog. Ja, dat, dan had je nog een beetje bescherming van die, van die benzinetank. Maar er kwam even heel veel, heel veel wind onder die broek, natuurlijk. Want ja, ja boote benen. Oh. Maar een andere broek aan trekken, dat deden we echt niet. Eh. Stel je voor. Stel je voor dat je gezien wordt met een lange broek met hele wijde broekspijpen. Dat kan echt niet. Ja, ik, een kleine anekdote Ik was dus laatst uit de broek gescheurd. Dan ja? is die oud. En dan wordt die stof natuurlijk een beetje ja? dol. Dus er stond echt een enorme scheur van achteren. En uh, toen, toen was ik naar werk gegaan en ik had hem apart gelegd. En dat had ik een poging aangedaan, want ik denk: van, Oh, daar ligt die broek aan, doe ik die wel aan. Yeah. En toen waren de handhavers die mij aanspraken. Mevrouw, yeah. die werd volledig uit de broek geschud. Ik denk: Krijg ik nou een bon? Maar dat was dus niet zo. Wat spannend. Dat is dus, wel heel grappig. Ja. I promise from the screen Climb through the bags for the beautiful ride A change, we want it I feel it's coming The riches, the flaunting No money, don't got it It's so dramatic The trauma, the panic The kiss, so manic Elated, ecstatic A change, we want it I feel it's coming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 lovelijk. Deze muziek is eigenlijk wat ik... We want it, I feel It's coming, the riches The flaunting, no money Don't got it It's so dramatic de trauma, the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 Leuk, langdradig en lollig Toepak leeft. Muziek uit de oude doos. I keep the letters that you wrote in a secret place. I better De band Stone, Finse Band, bestaat al 37 jaar uit Finland vandaan. Grappig, de zanger daarvan die lijkt een beetje op uh, John Travolta... in die periode dat John Travolta alleen een baardje had met een kale kop. Ziet er best wel stoer uit, die gast. Maar al 37 jaar maken ze dus muziek deze band Stone. En het plaat heet Money, Hope Ain't Gone. Dat is de nieuwe zinger erachteraan. Een nieuwe plaat van uh, Girl in Red. En ze had een grote hit natuurlijk met, met, met dit. Met dit... Yeah. Like off, like a Zero Tune In En nu heeft hij een nieuwe plaat uit En die hoor je er ook hier bij Toepak Live The October Past Me en uh, goed, straks meer van Harald trokken. Goed, uh, we kijken even naar de wereld. Een van die dingen waar ze mee bezig zijn natuurlijk. Het, uh, ja, de, de partijen, onderhandelingen over de omstreden asielwet... oftewel de dwangwet, of nee, de, de spreidingswet noemden ze tegenwoordig geloof ik. De dwangwet, dat was om iedereen te dwingen dat ze allemaal asielzoekers moesten opnemen. En uh, v, VVD, D66, CDA en de cu steggelen volgens betrokken nog altijd over de pijnpunten... En ze zijn er niet over uit. Het is, het is complex om zo iedereen mee op te dragen. Om mensen onder zich te nemen. En dan lees je verderop in de, zand, of in de Telegraaf. Lees je over een, een bejaard echtpaar. Echt in de zeventig. Die uiteindelijk gewoon een <tie> asielzoekers in huis nemen. Op zolder. Want hun kinderen zijn toch al jaren het huis uit. Twee kamers staan leeg. En hoppakee. Ze adviseert wel. Denk er goed over na. Kan je je eigen privacy waarborgen. En uh, ga ervan uit dat ze niet twee weken blijven. Ja, dat lijkt me, ik vind het wel heel... Uh... Heel dapper? Ja, heel dapper, ja. Ja, echt wat gedreven mensen gewoon. Dat je denkt van ja, je hebt toch een beetje het lege syndroom Nou, wel als je 74 bent, dan ben je toch weer overeen, denk ik dan. Ja, ik denk dan. het wel. Denk maar goed, dan ga je iets weer betekenen voor de maatschappij. Want die generatie, hè, die Nederland heeft opgebouwd. Je hebt ook een paar centjes. Ja, nou, dan hebben ze zo'n groot huis. En dan ja. is het eigenlijk ook alweer leuk dat er een beetje een reuring is. Maar ja, zeg altijd, bezoek een vis. Blijven drie dagen fris. En die mensen blijven misschien wel 300 dagen, weet je? Ja, het ja, is een, een moeder met een dochter. Dat is misschien ook zo. Nee, een moeder en een zoon, geloof ik. En dat is misschien toch weer anders dan een paar van die jonge mannen... die nog uh, wachten op een uh, liefje die nog komt. Oh ja, die... Uh, ja, daar ja. zijn dus ook de meeste mensen bang voor. van die uh, hitsige mannen die dan een draai niet kunnen vinden. in Een vreemd land. En dan ja. toch uh, iets anders gaan doen. En of de je is dicht en zo ja Die mevrouw die gaat misschien lekker koken en zo voor hun. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een inwonende huishoudster. Ja, zeker. Ja, goed. Want ja, ze ja. vervelen zich natuurlijk echt heel, helemaal Het is wel grappig. Ik heb wel vaker op de, op de radio gezegd die, dat, uh, dat dan rijk door die, door, die, door, die, door, die, door die dorpen heen, steedt en aard en hout. En dan zie ik van een hele grote huizen en dan kijk je daar al eens over de heg En dan zie je daar zo'n heel oud vrouwtje aan de keukentafel zitten. En je denkt, nou, het de rest van het huis beweegt niks. Belachelijk gewoon. Dat mensen eruit als je zoekers erin. Ja. ja, dat is toch <laughs> eigen geld, hè? Dan ga je niet zomaar weg ja nee. Dat hey, snap ik. Nee, ja, en ik wil natuurlijk... Uh, je hebt allemaal herinneringen in, in zo'n huis zitten. Ja, maak er een filmpje ja. van. En, uh, nee sorry ga gewoon, eruit. Zonder gekheid. <laughs> Wegwezen. Ik moet het ook maar zien over twee. Ja, jaar. Ja, daar passen helemaal veel asielzoekers in in zo'n groot huis. Ja. Daar heb je misschien helemaal geen last van. Nee, nee, klopt. Nou, ja. de buren, maar die moeten er ook uit. Nee, zonder gekheid. Ja, moet dat zo drastisch? Nou, misschien wel met het tekort beleid. Ja, ik had toch begrepen dat, het. Uh, dat, dat het Koninklijk Echtpaard... toch ook uh, ergens in een paleis wat uh, asielzoekers had geplemd. Nou, er is een appartement uh, vrij nu in Amsterdam. Van. Oh ja, ja. Oh, dat is ook een goed idee. Daar kunnen zeker een paar mensen Er kunnen in. wel twee gezinnen in, denk ik. Ja, moeten ze hem daarna wel weer even sweepen. Je hebt natuurlijk de kamers voor de beveiliging... en de kamers voor uh, ja. uh, logeetjes. En uh, nou, dit, dit, denk ik denk dat het vier, vijf kamers Ja, je, je denkt bij jezelf dat... Uh, dat Amalia zeg maar, tussen de mensenmassa woont. Maar die hebben het ook allemaal beveiligers. Eerst vier appartementen aan de zijkant en de bovenkant. Dus ja. allemaal beveiligers het, is heel het is een heel blok. Het ja, is complex. Dat ze hebben ja. gehuurd gewoon. Ja, ja, het is wel de toekomstige koning. Jij hebt niks meer over gehoord trouwens. hè? Nee, het is Amalia. daar nu weer angstig stil. Ja, dus maar is... ik heb wel te doen met haar hoor. En je krijgt nu ook gelijk dat iedereen dan echt zo van... Uh, nou, zullen we nou maar niet eens stoppen met uh, het koningschap. Uh, misschien ja. toch maar een president. Goed punt. He, dan, uh, het katshuis altijd en uh, vier jaar en daarna wegwezen weer. En dan ja. de volgende. Dus dat denk ik ook. Ja, dat is wel veel goedkoper, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat hebben ze wel eens uitgerekend. Dat schijnt ook wel weer mee te vallen. Tegen te vallen eigenlijk dan. Maar ja, kijk, als je een WW-uitkering voor de prins moet gaan regelen. Want, of, of weet oh, het nou, nou dat uh, lijf geld. Dat, wat, uh, als je uit de raad moet of bent, dan krijg je ook jaren krijg je ja, oh, een ja. vergoeding. Ja. En als hij dat ook en dan met dezelfde hoeveelheid geld. Ik denk, nou, dan is het misschien wel goedkoper om aan te houden. Is daar nooit een film over? Maar ik zie dan een film gewoon een Koning die het aan, Dan schaffen ze de, de, de, dat af. In Italië kon... hebben ze dat gedaan en volgens mij in Griekenland ook of zo hoor. Okay. Dan heb je nog wel uh, bepaalde uh, royals. Die, uh, waar die doen alsof ze nog echt uh, heel wat betekenen. Maar eigenlijk zijn ze een beetje in de vergetelheid geraakt. En ze wonen gewoon in een nieuwbouwwijk. <laughs> in in, in Gebeukel, een Finex-woning. Waar ze vroeger over regeerden. Het is klaar met je. Nou goed, ja. straks eens Antwoords sprichten. Eerst maar zeven. Geinig muziek, nee. Je hebt het voor mij net verwijt. Laat ik deze plaat draaien. Ja, is leuk. Ja. Orfie Pack. Bronco. Die man. Met het masker op. Wie is het? Niemand weet het. Een soort kis, idee is dat hè Zangers hun stem zal gebruiken. Allemaal geïnspireerd door Elvis natuurlijk. Bronco. Toebak leeft. Nieuws uit Zeker dus we kijken wat er speelt hier in Zandvoort. Onder andere uh, Zandvoort Arts, dus de kunst en de kust. En, uh, het was twee keer eerder geweest. En uh, vorig weekend is het een uh, ja, het is ooit het is geopend vrijdag feestelijk bij Wijn aan Zee. Dus een mon monumentaal pand. En uh, Christie Ganser was gastvrouw, deed ze niet onverdienstelijk. Het is een samenwerkingsverband tussen uh, Rotary Club en de gemeente Zandvoort. En Holland Casino. En, uh, nou goed, het was ook uh, een band. De Nieuwe Oldtimers, die spa, die speelden daar. Leuk. zaterdag was het regenachtig. En je kon overal kunst bekijken, van, van kerk tot kazerne. Ook in de huiskamers en uh, museum en modezaken. Had ook allerlei uh, dingen uh, staan in de etalage. Dus het is echt een uh, aanrader. Onder andere was er, uh, waren de Polaroids van uh, Walter Schans. En ik zie hier ook uh, Simone Peerdemans. heeft ook foto's. Simone Peerdemans dat vroeg je bij de radio volgens mij. Walter Schans ook? Ja? Hij was programmaleider Walter Sans. Oké, okay, dat weet ik nog wel. Hij werkt nu nog bij nog. de gemeente. werkt hij, uh, nu als het, uh, voorlichter voor de burgemeester of zo. Okay. Maar hij, hij, hij, hij uh, was daarvoor altijd fotograaf. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar nou goed. En Willy Burger he, heeft ook allerlei dingen uh, laten zien. Alles vanwege Zandvoort Art, hè? Ja, dat, uh, ja, klopt. Ja, ja, ik ben ook geweest vorige week. <coughs> ik ben bij uh, Donna Galbani geweest. Ja? Die, die, zit, die heeft een. Uh, die heeft een uh, hoe noem je dat? Atelier aan de. Van Spijkstraat. Met echt een hele aparte kunst. Dus hij heeft altijd uh, In plaats van een gezichtfeest, altijd zo'n krul. Oh, ja, oh de, ja, heel kleurig. Echt ja, heel klopt. mooi. Ja. En uh, ik ben ook nog in de. In die school geweest uh, aan de. Botgietenstraat, daar is een oude school en daar zitten ook wat kunstenaars in. Dus ik ben bij Marlene Sjerps geweest en ook. Uh, oh, je ja, er heb ik was... voor gemaakt? Ja, dat was echt leuk. Nee, maar er, er ook nog een kunstenaar. En die heet Kees Juffermans. Vind ik vind voor een man. Vind ik dat altijd wel een aparte naam. Ja. Maar en die als maakt Dat allemaal... is, is het helemaal leuk. Hij maakt van oude, uh, oude materialen, uh, zeker met. Uh, zeg je dat? Maar wat erg moet kon tussen denken. Want ik doe het helemaal uit mijn hoofd: schroeven en oude kranen. En weet ik veel wat. Oh ja. ja. dan maakt hij echt hele gave dingen. Kijk, dat is gewoon dus, recyclen. Eh, volgens mij is dat uh, echt iets wat jouw uh, interesse ook zou hebben. Ja, Je kunt zo, oude meuken pakken bij elkaar. Kijk, kunst! En er was dan ook nog een dame en die had ze allemaal. Uh, schilderijen gemaakt met heel felle kleuren, maar dan ook nog dat je dat met een 3D-bril ging zien, oh. waardoor de diepte in kwam. En het was heel bijzonder. Ja, ja, ja, soms lijkt dat plat en dan ja. kijk je denk je, hé, hey, er zit toch een verdieping aan. Ja, die ja. Corbani met het grap met zo'n krul in het gezicht, denk ik, wat is dat al ontstaan? Nou, die gezichtelijk merkt niet hoor. Nou, een ja. Krul. <laughs> ja, zoiets, ja. Doe maar iets anders dan. Ja. Hé, hey, dat vinden mensen mooi. Nou, dan blijf ik erbij gewoon. Ik ga er verder geen energie meer in steken. Ja. Dus dat is wel eens die begin schilderij van, de van Gogh... met die handen en die gezichten. Die zagen er ook niet uit. Goed, ja. uh, nog wat om meer te speelt. Ja, ja, ik heb nog wel één dingetje. Want ja? dat zag ik net. Dat, uh, er is vanavond uh, is er in, uh, in Brasserie Zin aan de Haltestraat uh, heb je gezellige live muziek van de swingende band Sol del Caribe. Vanaf half negen. Dus uh, daar wordt gewoon lekker geswingd. En er is vanavond ook nog... Uh, gisteravond is het al begonnen in Café Bluis aan de Burenweg. En dat is dan het uh, tien over rood uh, biljarttoernooi. Oké. Okay. En uh, ik ga vanavond ook, want uh, mijn vriend doet mee. En uh, hij is niet onverdienst, dus ik ga daar misschien weer heel trots aan de kant staan. Ja. Maar ik kom niet gelijk. Ik ga misschien eerst even zwingen in zin Oké, oké, okay, okay, okay. Lijkt me ook wel weer leuk. Ja, precies. Ja, hoogte zoveel toernooi. Oh, man. De gemeente speculeert over onteigening het restaurant Le Grand Prix. Want uh, de, ja, de, de Passage spannen 8 en 10... Uh, Erfpacht, dat, lopen ze, dat, dat proberen ze af te kopen. Lukt niet helemaal. Ze zijn natuurlijk bezig met de herinrichting van interessant wordt. Dat moet gewoon iets moois worden. Je komt van die trein af. Je denkt, wauw. Welk, welk adres te... heb je er nu over? Over de passagepanden. Oh, oké. Okay, ja. Ja, daar is heel veel ja. over. Er doen ook rechtszaken lopen nog. Over afkoping. En, nou ja, goed, nu zit de gemeente te denken om gewoon uh, erfpacht. Om uh, het allemaal af te kopen. Uh, onteigening. En dat gaat twee jaar duur. En daar zou dus dat hele... Die bouw van de interne van Zandvoort uh, gaat vertragen. En nou ja, ze hopen nog steeds eruit te komen met de eigenaren ervan. En er zijn gedeeltes verkocht. En er zijn gedeeltes die zijn eigen handen. Het is best wel een hoop te doen dat, uh, ja, dat herinrichten Ja, je had het natuurlijk over uh, herinrichten. Maar de gemeenteraad is ook gevraagd. De college heeft de gemeenteraad vraagt om in te stemmen met de voortijdige beëindiging van de erfwachting van Wencesius Ruckert ja, aan wel. de ja. Want ze wilde eigenlijk de weg vrijmaken om daar uh, uh, gewoon uh, tien jaar tijdelijke jongerenhuisvesting te realiseren. Tijdelijk tien jaar. Uh, hè? Tijdelijk tien jaar. Ja. Dat is best lang. Minimaal, hoor. Tien, minimaal ja. tien jaar. Minimaal ook. Okay. Maar de erfwachting liep nog door tot half november 2027. En toen duidelijk werd dat de gemeente niet bereid was... om die erfwacht te verlengen. Gaan ze zomaar een manetje weghalen. Wat moeten al die mensen dan? Nou, ik was in stalling. Ja, die, die, die eigenaar wilde daar eerst geloof ik twee villa's laten plaatsen. Daar waren ze niet zo blij mee, geloof ik. En, uh, want die, uh, ze kon geen opvolgers vinden, geloof ik. Heel veel paardenliefhebbers baalden echt aan zijn stekken. Want nu moeten ze die paarden ergens anders onderbrengen. Ja. Dat is nogal en er was dan ook nog een gedeelte, dat weet ik nog... dat was dan ergens in de buurt van Heemstede richting Lisse... dat de paarden daar vrij rond mochten lopen. En dat mocht dan ook weer niet meer vanwege het uh, ver, verpesting van het duin-erfgoed. Uh, dat Toen die het al natuurlijk. Ja, dus ook. Waar, ja. En dan denk ik van nou, en dan gaat deze Nonesia ook weg. Waar moeten al die paarden heen? Ja. Ik vind, uh, de, de, kijk, het, is, uh, het zijn toch allemaal mensen die echt uh, houden van hun beesten. Dus die willen ze ook niet zomaar uh, uh, laten verwerken. Oh, dat klinkt ook heel naar dit. <laughs> Jezus. Oh, ja. <laughs> ja. oh, nu het zegt, denk ik van dat kan eigenlijk allemaal niet. Nee, maar nee. Dat nee. Vind ik ook, uh, nee maar ja, waar moet je op een gegeven moment heen met, met, met, met zo'n paard? Uh, of je moet hem inderdaad uh, uh, loslaten in de uiterwaarden van bepaalde rivieren. Dat is zoals mag... decadentie tot top ook een paard. ook. Ik koop gewoon een elektrische fiets van 5000 euro. Dan heb je je geld ook besteed. Huh? Ja, zo is het. Zo is het ook weer gewoon zeggen. Goed, brandweer is uh, afgelopen week toch een paar keer uitgerukt. Onder andere naar de strandtent in Zandvoort. Eh, iedereen hield ze hard vast. Oh mijn god, wat een rookpluim. Moet je kijken, maar weer een strandtent die een wasdroger heeft laten draaien. Weet ik veel wat, toen kwamen ze daar toen viel het allemaal van mee. Af er stond naast stond een container in de fik. En die hebben ze vrij snel kunnen blussen. Maar het was even wel even denken... De schrik vroeg wel om het hart. Dus je denkt, jezus, het gaat weer fout. Maar het viel mee. Goed, dat is zover de Zandvoortse berichten. Ja. Dan hebben wij even hier dansmuziek. Ja. de Rally's. de hebben tableau en het heet The Room. De Mijn Zie je mijn De Orellies. En uh, ik zie even kijken waar de Aurelis komen zich, nog ook weer vandaan. Ja, daar ben ik denk altijd dat niet naar. Het zal Italië zijn, O'Reilly. Halifax. Halifax. Halifax. Oh ja, dat is in Engeland. Jo, niet de Halifax waar de slachtoffers van de Titanic begraven liggen. Die liggen naar Halifax in, in Amerika, volgens mij. Begraven. Oh ja, je ja. Ja. Er zijn zoveel plaatsen in Amerika die vernoemd zijn naar plaatsen in Engeland. Ja, de creativiteit was echt heel, heel. maar mensen wilden zich thuis voelen. <laughs> ja. Denk ik. Nieuw Amsterdam, New York, ja. ja, allemaal dat soort dingen: De Bronx, uh, Brooklyn, uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Allemaal. Goed. Ja. Dit waren de Orelis en dat heet uh, The Room. Ja, zeker. Nou, het begin van die plaat, ja, jij vindt nog steeds, ja, dat ligt, dat. jij vindt dat dit lijkt op dit. Jij vindt toch wel op elkaar lijken dit? Ja, het, is, het is gewoon dat er zo'n orgel gebruikt wordt. Wat is het, synthesizer. Ja. ja, maar mevrouw. We gebruiken, we gebruiken er worden wel meer orgels gebruikt. Nooit heeft wel een beetje het gevoel een beetje. Oh, kijk. Nou, in één keer is het toch een beetje... Oh. Ja, ja, nou goed, ja. Je, kan het, je kan het erin horen zeker. En dat, is, dat mag hoor. Zeker, dat is niet verboden. En er um, zullen geen rechtszaak beginnen... want daar lijkt het weer tekort op elkaar. Ja, nee, dat kan niet. Dat, dat kan niet zeker niet. Het is uh, kwart van negen hier bij Toebak Leef. Wij kijken in de kranten wat er allemaal speelt. Leuk bericht te lezen over... Um, even kijken, in het Amerikaanse Long Meadow... dreigt een inwoner uit het huis te worden gezet. En de omwoners vonden dat onterecht. En kwamen in protest, gingen daar demonstreren... Het grappige is, toen kwam de politie. Toen bleek dat imker Roy Woods. Die dacht bij zichzelf: dit laat ik niet over zijn kant gaan. Die had dus bijen meegenomen. En die trapte tegen de korf. En daar kwamen de bijen tevoorschijn. En die gingen de politie te lijf. En de imker is uiteindelijk opgepakt. En er wacht nog een. Waarom? Omdat die bijen naar buiten kwamen? Omdat de politie schopte? Ja, nee. Hij schopte oh. die, die, uh, uh, de bijen. En die gingen de politie te lijf. Maar hij kon zichzelf beschermen waarschijnlijk. Maar goed, hij had dus de andere demonstratie demonstranten meegenomen, die dus uh, het werk voor hem deden. Heel slim, heel ja. stunde dag. Ja. Ja, afschuwelijk allemaal. Echt vreselijk gewoon, ja. het echt vreselijk. Nou, zit je al te kijken in de muziek? Uh... Ja, ook, ook, natuurlijk. Ja, ja ik, ik kan daar wel over beginnen, maar ik kan ook wel vertellen een bericht dat het schijnt dat je bepaalde iPhones hebt, die ja. per ongeluk het alarmnummer bellen, als je, want het is eigenlijk, ze hebben iets cruciaals, het automatisch bellen van het alarmnummer als je betrokken raakt bij een auto ongeluk Oh ja, snap ik. Alleen blijkt dus nu dat sommige iPhones ook het alarmnummer bellen als je in de achtbaan zit. Oké. Okay. <laughs> dus dat vind ik wel kapper. Ja, ja, logisch. Dan dus, uh, krijg je ook een hele heftige beweging. Hè? Ja, dus uh, er staan iedere keer staan, die ambulances staan beneden <laughs> bij die achtbanen. Dus dat vond ik wel een opmerkelijk leuk bericht eigenlijk. Ja, we dus, gaan uh, het ook steeds verder met die techniek. zo van Hoe kunnen we het voor zijn? Dan hoef je bijna zelf niet meer te bellen. Want nee, bedoel... ja, maar vaak als je zo inderdaad van die heftige dingen meemaakt ja, dan ben je waarschijnlijk ook niet meer bij machten om te bellen. Nee. Dus, maar dat vond ik een, een leuk opmerkelijk bericht. Nou ja, het is wel vaak dat die iPhone heel vaak zit je in een verhitte discussie met iemand en wil je gelijk hebben? Ik wil anders nooit gelijk. Je ziet maar... het schermpje ja. aangaan. Misschien Misschien... En dan komt er iemand uit dat, uit dat apparaatje die gaat jou ook nog even vertellen hoe het zit. Ja. Weet je wel? ja, uh... ja maar word je dan afgeluisterd? Dat vraag ik me altijd af wat ergens opgeslagen wordt. Ja, natuurlijk. Mm. Oh. Krijg, straks oh, s'avonds dan uh, gaat die aan. En dan gaan ze, tijdens mijn slaap gaat hij alle dingen nog even recht zetten. Je hebt wel zo'n snurk hè. En dan kan je in je telefoon een soort app. En die moet je dan, je telefoon wel in de lader hebben, s'nachts. En die gaat al het geluid opnemen in je kamer. Dus ook als je iets zegt die je slaapt, of je draait je om. Continu is die aan het kijken of je, hoe vaak je snurkt, hoe diep je snurkt. Oké. En dat is, dat wordt ook wel gebruikt door doktoren om te kijken van, nou, klopt het nou dat je apneu hebt? Want dan hoor je ook inderdaad dat je naar een adem snakt en... Je weet je wel dat je dan zo in een weer. Uh, en het is wel grappig. Nou, maar uh, ook wel dat je denkt van. Je ziet, uh, je ziet dus gewoon dat er dan wel iets heeft plaatsgevonden, geluid. Yeah. En dat je dan uh, denk, ga je daar luisteren en denk je van. Is dat nou een entity in de kamer? Ja. Ja, ja, ja, ja. dat is best heel spannend. Ja. Nou, ik heb het er weer afgedaan, want het kost best wel heel veel uh, ruimte op je telefoon natuurlijk. Oké. Okay. Maar het, het, dus als je uh, slaapt geluiden wil uh, vastleggen, dan moet je dat ding aan zetten. Nou ja, misschien dus kan volgens je... Volgens is iets met een Snore-app of zo. Ja, snap ik. Maar ik zit op ook wel denk uh, Zou het nou misschien iets zijn waardoor ze mijn dromen kunnen verklaren, weet je? Dat, dat je zo, even ja. meeluistert. Ja, maar dan moet je een app uh, in laten bouwen in je slaap Ook Oké, okay, die is er nog niet. Nee, volgens mij daar zijn ze heeft... mee bezig, denk ik. Ja, die Philips heeft wel van die apparaten die helpt met, uh, met slaap, slaaphapneu. Alleen ja. die komen nu een beetje in het kwaad daglicht... want die schijnen toch een stukjes plastic los te laten... waardoor je weer kanker kan krijgen. Oh. Gisteren een hele item zag ja. ik erover... dat mensen er toch wel in paniek schieten. Ja, die van leven die ga je dood, hè, dat is echt waar. Van? Van leven ga je dood gewoon uiteindelijk. Van leven als je, ga je leeft ga je uiteindelijk ook dood. Dus... Oh ja, dan... ja, jij bagatelliseert. Die mensen zitten helemaal aan zo'n zo zo slaapmachine zitten zo vastgekluisd. Ja, een soort Darth Vader. Ja, zo'n Dart Vader. Die hebben zelf een oplossing. En dat is het apparaat, dat werkt niet goed. Ja, ze hebben nog geen oplossing. Nou, dan gebruik je het apparaat maar niet. Maar oh, dan slaap ik niet goed. Nou, wat, wat, wat voor keuzes heb je dan? Ja. Of over, overgeven aan dat apparaat en dan zie maar. Of uh, toch nou stoppen. En proberen dat je vrouw af en toe wat lucht inblaast als je stopt. Ja. Ja. Nou, ja het is wel eng inderdaad. Dat iemand bij je blijft die over je waakt. En dan, oh, je moet nu even wat lucht in. En een fietsbomf. En weer door. <lacht> Zoiets. Goed, sorry voor deze fantasieën. Ja. Ja. Dat ging helemaal los. Dat ging helemaal los. Zeg heb je dat ook weer. Oké. Okay. Dayglo.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 I hate to see you so low Mij maar een Mickey Bianco. Wat zit daar precies in? Nee, gek, dat is een band. <laughs> Dit is de nieuwe ja, plaat was van was vermoed, hè, van Bianco. Ja. Met Bianco. Die Met ook, Bianco. Want die, die had ook wel een lekkere muziek wel. Zeker. Ja. Uh, Family Ties. Hé, uh, hey, het, ja, het gaat over... Family Thais, Gaat het over... De, de Back to the Future, weet je ook al Michael J. Fox? Nee, daar gaat het niet over. Gaat het gaat oh. gewoon over Family Thais. familiebanden. Daar heeft het mee te maken natuurlijk. Uuh. Goed, dit is in de afgelopen weken hoop te doen over, ja, die band, hè. Die band om de, om de arm die, uh, wat was de keer, uh, One Love band of zo? Ja. Niet de regenboegvlag. Nee, dat is hem niet. Nee, nee, die wil ik niet dragen. Ik wil die andere band wel dragen. Ja, ik wil dat gegeven, die wilde ze allemaal niet dragen. Die Kutschu Kuch, is is geloof ik, die voetballer, die eerst wel die band draagt dan later weer niet. Want Allah heeft bevolen om uh, dat dan toch weer niet te doen. Want ja, dat boek heeft hij gelezen. En in het boek staat dat, dat, dat, dat, dat hoort er niet bij. Uh, Homoseksuelen en... Uh, die andere groepen, LHBTI'ers. LHBTI en uh, plus. plus. Plus, ja, precies, Sorry. En uh, dat hoort er niet bij. En uh, ja, hij volgt gewoon het boek. En dat is ook zijn mening. Vrijheid van meningsuiting. En dat mag dan. En, en nu heeft natuurlijk uh, Vals uh, Halsma... die heeft natuurlijk al gezegd, uh, opgeroepen... Uh, om mensen in uh, de moskeeën om wat milder te zijn... en misschien gewoon dat wel te steunen. En... ja. Ja, maar ik geloof dat heel veel moskeeën... worden financieel gesteund door mensen uit Turkije. Erdogan bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar het is een poging. En ah ja, heel veel van die mensen die schouden zich achter het feit. Ja, maar dit is mijn mening. Ja, maar mm. hallo, liefde. Naast de liefde gaat toch boven alles? Maar in een boek is iets geschreven. Ooit, jaren geleden. Dat neem je voorwaar aan. En je naast de liefde gewoon om dat te bevestigen. Je kunt nou, naast ja, mag liefde gewoon lijken jezelf. Ja, je ja, ja. naaste liefde, dat. Nee, dat, nee, dat, dat, doe ik dat even is niet. Van, uh, de guru, ja, dat is een spreuk van de goeroe, Jezus. Ja, het zou allemaal wel. Maar ik heb het gewoon over naaste liefde. Ik heb, ben, ja. van, ben een humanist. En ik denk van. als het dan helpt om zo'n band te dragen. Dan heb ik gewoon even zo'n band, band Je bent ook in dienst. Je verdient kapitaal aan dat, aan dat balletje, krap wat je doet. En dan is het even te fijn. Nee, want het staat in een boek. Geloof niet verlogen. Het zou allemaal wel gast. Maar het gaat om naaste liefde, weet je wel. daar gaat het om. Het boek komt in de tweede plaats, zeg ik altijd. Leuk dat je dat als hobby ja. erbij hebt. Maar dat, dat hebben wij niet zoveel aan, weet je wel. Nou ja, goed, ik praat natuurlijk tegen een muur. Ik snap het allemaal wel. Ja, dat ja. is ook zo. Nou, er is ook een onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie... bij uh, Nederlandse hogescholen en Universiteiten. En die is ja? nu stopgezet, gezet, ja? omdat om uh, geen stijl er aandacht van had gegeven. Oh. Want de site publiceerde vorige week het artikel... Non-binaire Paul Polfuk? Paul ja, dat was de titel. En de Hogeschool Rotterdam wilde, er staat dan achter van, ja, de Hogeschool Rotterdam wil even inclusiv, inclusiviteit meten. En daar stonden weer heel veel reacties binnen. En het onderzoek was eigenlijk bedoeld alleen maar voor medewerkers en studenten aan de universiteit en hogescholen. Ik bedoel, ik heb er pas geleden ook weer een ding ingevuld voor op mijn werk. Ja. Maar ja, dan gaan ze dus zeggen van, ja, overal uh, uh, zijn nu die dingen. En nou blijkt dus uh, dat er enorm veel nep reacties zijn. En uh, ze wilden nog gaan proberen eigenlijk om de echte van de neppe reacties te scheiden. En uh, ja, de, de reacties die voor het geen stijlartikel binnenkomen... zullen in ieder geval worden meegewogen, gewogen. Maar het is gewoon lastig. Ja, maar het gaat ze om, dat gaat ook... Mensen... We hebben gewoon al geen zin meer om uh, dat hele, die hele enquête... om daar wat mee te gaan doen. Omdat er gewoon echt in gefaked is. En ge... Ja, nep, ja. nep uh, reacties, maar ook vooral negatieve reacties erop. Ja, dat ze ja, het niet mee eens zijn. Maar dat het via trollen of zo blijkbaar. Ja. Een enquête kunnen pakken, want vaak is dat dan al via internet. Het dus ja. wordt allemaal. Uh, uh, er staat een non-binair, maar het is met, inderdaad met binaire tekentjes, snelletjes en eentjes en zo. En als jij dan zo'n link hebt, hup, je kan hem invullen. Ja. En Dat gaat allemaal meetellen. Dus als ze dat uh, echt op grote schaal hebben gedeeld. En dan ook naar uh, trollen toe en zo. Dus ja, dan is het gewoon uh, absoluut niet... Uh, nee. Uh, dus het is niet zo'n uh, zo, zo uh, one-love-band die ze in één keer intrekken. Dat is het niet. Niet hetzelfde nee. idee. Nee, ze zetten het hele... Die hele enquête, die wordt nu eigenlijk waarschijnlijk gedist En dat ze misschien gaan kijken hoe ze op een andere manier die vragen kunnen stellen aan de leerlingen. Ja. Dat die, maar het is gewoon... We zien wat het effect, dat heeft zo'n geen stijl. Dat hij een artikel maakt en hoe zij dan uh, Soms kunnen lopen, lopen, uh, lopen rellen zo. En ik, ik, ik vind het niet... Uh, Nee, nou ja, soms doen ze het doe ding. Nee, niet aardig gewoon. niet aardig. Het niet aardig zijn, maar als we nee. maar iets gewoon Overal iets tegen bijdragen. tegen kloppen maar. Ja, klopt, lekker dwars zijn. Als het uh, rechts is, nou, dan gaan we links. En ja. probeer altijd een klein beetje te denken, nou, net even van een andere ingang. En dat de speld. Het, speelt, het af. is af en toe ook zo irritant. Ja, dat ook een bepaalde site. Die ja, maar dan, uh, die moet je ook een melding doen het, uh, dat het satire is. Ja, ja. ja dus het ja, hele ja, ja. effect is er dan vanaf. Ja. Je zit er soms te luisteren en je denkt: wat is dat voor een nieuwsbericht? Oh, het is de speld. Oh, deze ja, was je er je bijna weer getrapt. Ja. Dat is het dan, maar als het aangekondigd wordt, dit is sortieren... dan denk je: oh, nou, hoef ik niet naar te luisteren. Ja, ja en dan is heeft dat het het, zo. maakt het dan nog geen indruk meer, natuurlijk. Zeker. Goed, uh, straks uh, de bericht. Ik zit even kijken wat we nog meer op de lijst hebben staan. Oh ja, want we hebben net natuurlijk Mika Bianco. Ja, hebben we hebben ook deze plaat nog. En dat is namelijk uh, Deglo. Kijk naar mijn hele lijst, kwijt Oh nee, Benjo. Cornflakes, heb je dat gehad vandaag of niet?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 And I want too much of you, lucky I'm always left Cause internet sites take everything they can get Now appetite for crackers, fruit salads, and eggs And Hershey's, cause it's made me a sugar addict I feel bad, they'll save it for lunch Then Staying staying around, you still beat stuck into her Sugar in my food, computers with cartoons When I'm with her, all I think about is You, you with know all the good things my If you pay a good price, I'll be on my way over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 You want, 'cause I want too much of you. I don't want too much of a good thing. I hate it making pennies a month. Still get me concentrated on you, hanging from my fishing line. I don't have a spine, so I'm always trying to catch you. I seen more guts in ten year olds. I'm fixing my pants, standing here thinking about it. I have to put up an act the minute she calls me. Hide behind the first cornflakes <laughs> box I see. see. You know, the good I'll be on my way, on my way over, over Yeah baby that sounds nice Got to buy some advice I don't know, I don't know what what You know you in the bad mood It's the best in your you fool Just been tapping on my shoulders Tell me when it starts to lose Just hold on, I'm coming for you I am the cornflakes You are my caffeine I am the sweatpants You are my boss Still, I need a sweet tooth Sugar in my food I want what you want Kijk, ze heet de... de cd. En wat vind je nog op zijn cd? Een andere cornflakes. Jezus, ik weet nog wel, die gast die Cornflakes heeft bedacht. Samen met zijn broer. Ik zijn naam wil ik weer vergeten, ik was sukkelig. Die heeft er echt ongelooflijk veel ruzie gehad met zijn broer over... Nee, ik wil niet zoveel suiker erbij. Nee, een klein beetje. Nee, ik wil niet zoveel suiker erbij. Uiteindelijk hebben ze nooit met elkaar gesproken. Hij was ook een gelovige man, ik heb me nog herinneren. Nou, over die geschiedenis. Ja, straks nog veel meer geschiedenis. Ja, zeker. In het radioprogramma. Want het is vandaag uh, 22 oktober. En er zijn ook weer een aantal mensen jarig. Dus het is ook altijd wel even leuk om naar te kijken. Er zit ook een hele biobak bij. En, uh, nou, wat kan ik meer vertellen? Onder andere ook... Uh, ja, dokter Emmert Brown is jarig. Waar is hij ook alweer van? Oh, ja, natuurlijk. Back to the Future. Dan spreek je zo oh, ja. in deel 2 van dit radioprogramma.